Het weer droog en vooral in het oosten eerst nog wat zon, later vanmiddag lichte regen of motregen. De temperatuur ligt rond 20 graden en ook de komende dagen is het wisselvallig. Dit was Dillis Zwaan bij de ANWB. Het is een vrij normale ochtendspits in de Randstad. Ik noem de files van 4 kilometer en langer. A4 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen Leidsendam en Zoeterwoude Rijndijk, 8 kilometer. De andere kant op tussen Roelofarensveen en Zoeterwoude 5. A8 Zaandam richting Amsterdam, knooppunt Koenplein, 4. A9 Alkmaar richting Amstelveen bij knopend Raasdorp, 4. A12 van Den Haag naar Utrecht, tussen Gouda en Nieuwerbrug, 4. A12 Arnhem richting Utrecht, tussen Veenendaal West en Maarn, 5. En dan de A12 van Utrecht naar Den Haag tussen Zevenhuizen en Zoetermeer Centrum 6. A20 Gouda richting Rotterdam bij Nieuwe aan de IJssel 4. De A27 Gorkum richting Utrecht bij Houten 4. En de A28 van Zwolle naar Utrecht tussen Amersfoort en Leusden 6 kilometer. Tot zover de... Bent u al BN'er? Nee?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 Even na 2 uur en de zon schijnt veel lekker hier in Sanford Goedemiddag en welkom bij Sanford op zaterdag Met juist Duran Duran en de Wild Boys GFM.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 Your heart and I will love your heart with mine. Het is een uh, enorme groot hit in de paradas hier in Nederland. Je hoort, uh, Crystal Fivers en uh, Flash. We gaan lekker naar het strand vandaag en dat uh, zou ik zeker ook doen als ik jou was. Geniet van het mooie weer op deze zaterdagmiddag. Nou, ik ben vandaag een beetje doof dus. Ja, eindelijk rustig dan. Wat, wat zeg je? Wat <laughs> zeg je? Het is niet te geloven joh. Ja, dat kan je maar dat nog... komt vanzelf wel weer goed hoor. Die komt telefoon gewoon hard zetten en dan... Uh... Moet het vanzelf goed komen, toch? Of niet? Goed, we zijn de, de klok van kwart over twee uh, alweer voorbij. De oomsteen Courant, we hebben hem voor ons. Willem Harder is aangeschoven. Willem, goedemiddag. Goedemiddag, heren. Goedemiddag. in de uitzending. Dankjewel. Uh,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 van de eerste volgende week zaterdag is 17 september en die begint om 5 uur bij Thalassa Strand uur 18. En de tweede voorronde is op 1 oktober ook weer bij Talassa, ook weer om 5 uur.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 begrepen? Dat kan nog steeds. Zeker voor aanstaande donderdag, voor aanstaande... Voor aanstaande zaterdag. zaterdag eh, ja, voor uh, zaterdag 17 september. Ja. Dat kan uh, middels uh, aanmelden bij Talassa zelf. Dat kan bij Café Oomstee. Of dat kan via het bekende e-mailadres uh, vrienden uh, at hotmail.com Oké. Okay. Dus luisteraars, u kunt zich nog inschrijven. En die voorrondes zijn eigenlijk geen voorrondes. Het zijn eigenlijk al feestjes op zich. Dus ik zou zeggen, uh, schroomt u niet en uh, geef u op.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 Dat zijn jouw woorden, dat zijn niet de mijne. <laughs> uh, wat mij ook opvalt in de krant is deze keer erg veel gezellige, leuke foto's. Ja, wij zijn erachter gekomen dat mensen willen niet alleen de verhalen willen hebben. Want daar wordt graag, vaak aan voorbij gegaan. Ze willen zichzelf terugzien in de krant. Dat is, dat dus veel je... foto's dit keer. Ja, zoals de foto's van de finale van de karaoke. Dat was ook een gezellige avond begrijp ik? Die was reuze gezellig. Het was natuurlijk weer een hele competitie. Een aantal weken heeft dat geduurd. En dan die finale op 21 mei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 En later bij een hogeschool is uh, uh, werkzaam is geworden. Niet, Dat is eigenlijk... niet, niet heel erg lang, toch? Nee, niet heel <lacht> erg lang. En uiteraard de agenda. En als ik het nog even over de agenda heb tot slot. Uh, die begint vanavond eigenlijk al. Ja, vanavond wordt het helemaal waanzinnig natuurlijk. We houden vanavond een 70-party, uh, jaren 70 uh, party. Zijn jullie daar niet een beetje te oud voor? Nee, natuurlijk niet. <lacht> Kom op <naar> <lacht> Kijk, als wij er nou heen gaan, oké. Okay. Kom op, mijn toch. <lacht> <lacht> Nee, dat Tom wordt... gaat zitten mee moeien. We gaan niet uh, gewoon simpel plaatjes draaien. Nee, nee, we hebben een live band zitten. Een coverband. band. Okay. Uh, bekend in wijde omgevingen van Halem, Stalpoort, Bloemendaal. Daar treden ze heel veel op. Tot in Caprera aan toe, hebben ze al gestaan. Ja. En de band heet Als de Brandweer. Ik zou zeggen, zoek ze een keer op op YouTube. Het is gewoon uh, een topband. En die komen dus vanavond live spelen. In Oomstee. En dat begint om half negen. Half negen? Feest Gratis entree. Had, had toch nog wat? Want hij staat daar zo Ja, een beetje, een beetje van die raar op? Nee Ton, ik neem hem ter harte Nee hoor, nee, nooit te oud voor zeven. Maar Willem, hoe groot, hoe groot is die band? De bestaat uit vijf personen Inclusief de zangeres Goed Ton, je ja, had nog even iets over Volgende week vrijdag ja, Dan hebben we Jazz, Eileen uh, van Geemet. Uh, Kun je even bij de microfoon die die komen Ton? je bij de microfoon nee, komen? Nee, nee. Oh. oh nee, nee, nee, nee. nee. Microfoonvrees Goed, aanstaande vrijdag weer Jazz, jazz in de Oomsday U leest er alles over in de Zandvoortse Courant En vanavond dan En vanavond aan die party die party. Ja, dat wordt helemaal top. En uh, ja, natuurlijk zou het zo leuk zijn als je in uh, gepaste kleding komt, maar het ja. is niet verplicht. Hoe nee, laat gaat het beginnen, vanavond Om half negen. En zorg dat je er bij tijd bij bent, want uh, ja, je weet, omstelling is, is niet al te groot, maar uh, ja, vol is vol. En, uh, oh, uh, en, en dan wordt het over veertien dagen, krijgen we ongeveer dezelfde soort avond. Oké. Okay. Alleen, ja, net iets anders. Dan wordt het met uh, Country en western Oké. Okay. Dan komt er een band helemaal uit Zwolle vandaan. Nou, dat, dat wordt ook een feest. dat uh, Dick en Shirley. Nou, okay. dan, dan weet je het wel. Dick voor elkaar. Voor elkaar. We, be we beginnen met vanavond met de 70s party om half negen. En die wordt door de coverband opgeluisterd. Als de brandweer. Ik zou zeggen luisteraars geniet u van een live opname. Van, vanaf YouTube van Als de brandweer. TV op kanaal 45, 45. Dat gaat vanavond vanaf half negen geweldig gefeest worden in Café, Oomsteen aan de Zeestraat. Een optreden van als de brandweer. Je hoorde ze juist van YouTube. De optreden opgenomen in Caprera. En dat was het nummer HOUZET. It. Daar achteraan hoorde je Tom Jones en de Sax Oké, okay, het is even half drie. Dat betekent tijd voor het weerbericht.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 En als de zon schijnt, Heel de wereld is een bloem. en de bakkerstrouw rolt door het leven. Oh, wat is het leven fijn als de zon schijnt? De ja, de wereld krijgt een nieuwe kleur. Overal hangt zo'n zalig zoete geur. Oh, wat is het leven fijn. Oh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 was Jimmy Gross op de Southwoods Radio en de bad bad Leroy Brown. Stel over dat voetbal snel over naar Jan Nes. Goedemiddag Joop. Ja, goedemiddag, heren, luisteraars. De eerste thuiswedstrijd van dit seizoen voor SW Zandvoort is een uh, minuut of. Uh, Even kijken, nou, 12 geleden begonnen. En uh, uiteraard nog in de achterafste van ASP tegenstander is Aalsmeer. Uh, de hele selectie van Aalsmeer speelt vandaag op Zandvoort. Om half 12 was is de wedstrijd uh, SW Zandvoort 2 tegen Aalsmeer 2. Keurig gewonnen door de Zandvoorters na de eerste wedstrijd vorige week uh, bij Ajax. En dus ook geen schande verloren met 5-3, dat was wel jammer Met uh, 3-2 voorgestaan, maar goed uh, Het is niet anders, vandaag 2-0 gewonnen het Toepunt van uh, uh, Maurice Mol En van Yves en nu is dan die wedstrijd Tegen het eerste uh, Tegen de het teams begonnen En ja, nogmaals, heel moeilijk te zeggen Wie van gaat winnen uh, meer. dat 1, uh, dat heeft vorige week uh, Tot een eigen schande thuis Verloren van Hellasport. dat werd 2-3 En daar waren ze absoluut niet blij mee Want uh, alsmeer is in principe Heeft de als ik het zou zeggen om even de topteams te zijn of te worden van deze tweede klasse. En ook Zandvoort is uiteraard, mis is niet, ook Zandvoort. Zandvoort is vorige week erg goed begonnen, dat weten we allemaal. Prachtige 5-2 overwinning uh, bij uh, TOB in Amsterdam-Noord. Uh, hetzelfde weertype als nu, ook drukkend warm. En uh, Zandvoort ging daar heel goed mee om. Uh, er is een, uh, een kleine aanpassing. Michael Keil staat nu in de basis. En... Uh, uh, Maurice Mol is er niet bij, want zoals ik al zei, heeft hij in de tweede gespeeld. En het zou best kunnen dat hij in training stand heeft, dat weet ik niet. Jonkeur Keur is nog op de die stand, dus ook niet bij doen. En uh, voor de rest uh, kan uh, tweede Pieter Keur, die nu voor de derde keer aan de kant zit, in verband met die rode kaart uh, voor de beker tegen DS. Hij yes. heeft drie wedstrijden voor gekregen. Uh, die kan voor de rest over zijn volledige selectie beschikken. Ja, wat uh, mag iedereen uh, spelen vandaag? Dat in verband met de spelers passen, je kent het wel. Ja, dat, dat, uh, die ellende hebben we vorig jaar gehad bij Santos. We weten nog alles van. Dat was in Amsterdam bij de VVA. -ja. Uh, toen mochten de twee spelers van Santos niet meespelen. We waren er met twee. Santos zit daar goed op. Er is een mail gekomen en een brief van de KNVB. Uh, dat was vorig jaar ook het geval. Ja, en als je daar als vereniging niet op reageert, ja, dan ben je een glaasje. We hebben dus blijkbaar 40.000 tot 50.000 mensen die dit weekend hebben een probleem. Dus diverse clubs die grote problemen kunnen geraken. Maar het dat is een eigen schuld. Als je alert reageert, dan heb je die pas op tijd weer binnen. Nu gaat het weer even duren voordat die spelers met het vlovenpas uh, speltrechter zijn. Uh, bij voor dus niemand op dit moment. Sanford kan gewoon op zijn volledige selectie schikken. Ik weet het niet bij ons meer. Maar het lijkt mij stug dat daar ook uh, mensen zijn die een pas hebben. Ik geloof dat niet. Uh, dat is eigenlijk... In de, de, de aanloop naar deze wedstrijd, nogmaals aftastels. Uh, gespeeld 15 minuten nu en het is alles wat zij de erop. Oké, okay, dankjewel Joop en straks komen we uiteraard bij je terug voor het verdere verloop. Tot zo Joop. Tot zo. Hoi. de muziek hè? van uh, Rita Franklin. Je hoorde op de Zandvoorts Radio. Dat was uh, Say a Little Prayer. En daarmee wordt het uh, kwart voor drie. We hebben een uh, berichtje voor je. Ja, en, uh, het is, uh, het, en dat betreft onze Middelboulevard. Het is nou zelfs zo ver weer dat de Raad van State zich daarover gaat buigen. De zeedamp die over het nieuwe bestemmingsplan Middelboulevard van Zandvoort ligt, wil maar niet optrekken. Nou, hoeveel jaren wil dat al niet optrekken? Tjoh, heel, heel, lang, lang, hè? heel lang. Dit ondanks het feit dat afgelopen maandag bij de hoorzitting van de Raad van State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 Ik zou best nog wel een keertje met die hollen naar de willen kijken. In het zuiden de lange zee, een warme worstje borst, om om jij heen. Lekker kankeren op de jouw van de burg en die lange van via ja, nee. Want bij elke lage bal, dat duikt die ekel, dan sta je vast overheid.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 M'n boeg een werfje halen en daarna dansen in de marathon. En afloop op het reiswerk, ze plan een hare gaan af. De dag dan na een kater, dus na dingen lekker al pakken in de zon.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 Ver van bij dus net van weer terug heen. Oh, oh oud en haag, mooie stad achter de Denny De schilders weg, de lange pootie en een plek. O, oh, oh den en haag, ik zal met niemand willen rally. Met gaan heen. Meteen gaan hullie, als ik geen hagen nees, zal zijn. Meteen gaan hullie. Als ik geen hagen nees, zal zijn. Een levert ritme van Zandvoort, voort, ook op internet: internet. www.zfmzandvoort.nl ZFM was Barry McQuire en The Eve of Destruction, ja, ouwe. van die gauw ouwe muziek gaan we meteen naar uh, Kolder Jop lijkt mij. Jop Ja, one-hit wonder hè Absoluut een one-hit wonder, prachtig! Een geweldige plaat hè! Eh? Ja, ja, ja helemaal goed, niks mis mee nog? Ja, ja, ja. Oké, dan hebben de 13e doodstil het vaartje. Het begint de te hard waaien. Dus deskundig dat er zo meteen een onmis bij komt. Maar goed, het laatste kwartier is voor Zandvoort geweest. Zandvoort speelde meer op de helft van de Aalsmeer dan andersom. Incidentel komen de Aalsmeer dus wel op het veld. Op de helft van Zandvoort. Ja. Maar echt gevaarlijk. Heeft het nog niet oorlog, echt oorlog, heeft het nog niet opgeleverd? Zandvoort, die verdediging, staat strak. Die heeft dit vorige week ook strak gestaan. Dat was een van de basis dingen waardoor Zandvoort vorige week zo mooi die 5-2 begonnen van TOB. ook de van Zandvoort is uh, op dit moment uh, goed in orde. Voorin staat Michael Pijl en Faisal Rikkers en uh, Naartje Berg uiteraard. En het is een uh, sterk veld met Max uh, in centraal. En, uh, even kijken, Jurje Mans ook. Goed, goed gesteld, Maar toch uh, geen echte gaat Zijn twee kleintjes en een iets groter. Ja, ze dus moeten er dan wel ingaan. Goed, er wordt u gesloten voor een blessure. Twee uh, heren liggen op de grond. Eén van Aalsmeer en Van Zandvoort. Uh, de ding dat de met de hoofd tegen elkaar zijn gekomen met, uh, met een kopbal, dat uh, zou heel goed kunnen want die bal ging nog omhoog ik stond eigenlijk op wat anders te letten maar goed, uh, uh, ze liggen op de grond uh, met name die jongen van Aalsweer die heeft het uh, vrij zwaar Zandvoort, daar kan ik niet zien wie het is, want er staat verzorging omheen. Uh, ik heb geen idee wie het is. Uh, maar dat horen we straks dan wel. Maar voorlopig liggen ze nog altijd op de grond. En heeft de scheidsrechter voor het moment uh, de wedstrijd stilgelegd om verzorging toe te staan. Uh, er kan hard aankomen, dat weten we natuurlijk. Het kan ook heel gevaarlijk zijn. En nou lekker even rust om de jongens goed te verzorgen. Helemaal goed, uh, Jan, mogen we dan uh, straks <laughs> bij je terugkomen? Ja, goed, tot straks, dat wilde ik net zeggen. Oké, okay, tot uh, na het Dat was Jan Inderdaad, 0-0 nog steeds hier in Zandvoort. We'll be right